Uw gastheer, de man in het zwart, met een knus verhaaltje getiteld 'De man die er alles van wist'. Ja, temper het licht maar wat en schuif het dichterbij. En terwijl u zo lekker onderuit gezakt luistert, hoop ik mijn belofte waar te maken en u te laten huiveren. Wij bevinden ons in de express van Kaarlein naar Londen. Het stampende monster verslindt kilometer na kilometer in het duister van de avond. In een van de coupés bevinden zich twee mensen onbekend voor elkaar: een man en een vrouw. Laten we allereerst kennis maken met de vrouw. Ze heet Miss Pender en ziet eruit alsof ze dichter bij de 50 dan bij de 40 jaar is. Tot voor drie jaar voorzag ze in haar onderhoud met het geven van lessen op een volksschool in Londen. Ze hield van haar werk, maar was toch erg blij dat ze mee kon stoppen en wat comfortabeler kon gaan leven dankzij een onverwachte ruime erfenis die haar ten deel viel. Ze weet een dankbaar gebruik te maken van haar vrije tijd, leest veel en houdt een dagboek bij. Elke avond tekent zij met haar mooie, duidelijke handschrift aan wat ze die dag gedaan en gedacht heeft. Op dit ogenblik lijkt het alsof ze erg verdiept is in een detective-roman. Maar in werkelijkheid neemt ze de man die tegenover haar zit aandachtig op. Ze denkt erover na hoe ze hem in haar dagboek zal beschrijven. Hij maakt een heel gewone indruk. Ziet eruit als om en bij de veertig. Zijn wat slordig kostuum doet een saaiheid niet onder voor de grijze regenjas en slappe filthoed, die nu achter hem in de hoek hangen. Achter de brillenglazen maken zijn ogen een wat slaperige indruk, die evenwel verdwijnt als hij zijn blik ongemerkt op zijn medepassagier kan richten. Dan vertonen zij een glinstering alsof iets hem amuseert, of hij zich vrolijk maakt ten koste van de ander. Nu en dan werpt u ook een blik op de omslag van de detective-roman van Miss Bender. De trein heeft nog een lange reis voor de boeg. Wilt u misschien ook iets lezen? Zo'n lange reis is altijd zo vervelend als je niets te doen hebt. Ja, dat is zo. Maar ik ben wel bang dat ik u niets beters kan bieden dan een detective-verhaal. ...kan zo'n verhaal toch ook een opwekking voor de geest zijn? Dan dank ik u wel voor uw vriendelijk aanbod... ...maar ik lees nooit detectiveverhalen. verhalen. Ze, ze zijn zo onbelangrijk, vindt u eigenlijk niet? Oh, hm. ze gaan niet diep op het menselijk leven in, dat is zomaar. Oh, ik vind op een treinreis... Nee, dat bedoel ik niet. Ik stel geen belang in het menselijk leven. Wat ik bedoel is dat al die moordenaars in die boeken zo onhandig zijn... En omdat ze onhandig zijn, vervelen ze me. Daar kan ik niet over oordelen. Maar uh, in elk geval zijn ze wel een stuk handiger dan de moordenaars uit de praktijk. De moordenaars uit de praktijk die gepakt worden, bedoelt u? Nou oh, ja, u kunt niet verwachten dat het ongestraft plegen van een moord net zo eenvoudig is als, als, als het doppen van een paar boontjes. Dat denkt u? Nou, als het dan zo eenvoudig is, hoe zou u dan bijvoorbeeld iemand vermoorden? Ik? Ach, dat is heel wat anders. Maar ik zou er geen twee keer over hoeven te denken. Waarom niet? Omdat ik toevallig weet hoe je dat moet doen. <laughs> Meent u dat werkelijk? Zeker. En er is eigenlijk niets bijzonders aan. Maar, maar hoe bent u daar zo zeker van? U, u zult het toch niet... U zou het toch niet geprobeerd hebben, veronderstel ik. Mijn beste mevrouw, het is geen kwestie van proberen. Bij mijn methode wordt niets aan het toeval overgelaten. En dat maakt het juist zo interessant. Het lijkt me makkelijk om zoiets te zeggen, maar hoe werkt die wonderlijke methode? U kunt niet verwachten dat ik u dat vertel, vindt u wel? Het zou gevaarlijk kunnen zijn. U ziet er wel onschuldig uit. Maar het geheim om over levens van anderen te beschikken mag je aan niemand toevertrouwen. Onzin! Ik zou er heus niet aan denken om iemand te vermoorden. Oh ja, dat zou u wel. Als u er maar zeker van was dat u het ongestraft kon doen. Dat zou iedereen doen. Moord kan door iedereen begaan worden. Het is een even natuurlijke zaak als eten en drinken. Ach, dat is krankzinnig. Ah, dat zeggen de meeste mensen. Maar ik zou ze niet vertrouwen. En zeker niet met thanatolsulfaat, dat je voor drie kwartjes bij elke drogist kan kopen. Wat voor sulfaat? <laughs> Dacht u nou werkelijk dat ik u het geheim zou verklappen? Nee, het is een mengsel van dat en één of twee andere dingen die je al even goedkoop zijn en even gemakkelijk verkrijgbaar. Voor een paar gulden heb je voldoende voorraad om een man of vijftien uit te schakelen. Stuk voor stuk natuurlijk, want het zou te veel opvallen als ze allemaal tegelijk in een bad stieren. In... Een bad? Ja. Door de invloed van het warme water op het lichaam gaat het mengsel werken. En radicaal, dat kan ik u zeggen. Vanaf een paar uur tot een paar dagen nadat het ingenomen is. Maar dat is ontzettend. Nee. Het is eenvoudig een kleine wijziging in het metabolisme van het lichaam. Maar absoluut dodelijk, zoals ik al zei. En door een chemische analyse kan het niet ontdekt worden. Het heeft alle verschijnselen van een hartaanval. Een hartaanval? Ja. Vindt u het overigens niet merkwaardig hoe vaak je tegenwoordig leest van mensen die dood worden gevonden in hun bad? Ja. Ja, nou u het zegt. Het toeval natuurlijk. Het schijnt een veel voorkomend ongeluk te zijn. Maar dit terzijde keren we terug naar ons oorspronkelijk onderwerp. Weet u, daar kan van moord een bepaalde fascinerende invloed uitgaan. Je raakt aan gewend, tenminste dat veronderstel ik. En daarom zou ik niemand anders die, die chemische formule durven tovertrouwen. het niet hebben zo charmante en eerbiedwaardige dame als u. Maar wat u zelf betreft dan? Als niemand die geheime formule mag neten? Dan ik ook niet, wil u zeggen. Daar hebt u gelijk in. Maar daar hoeven we verder niet over te praten. Ik ken de formule nu helemaal en ik kan hem niet vergeten. Het is jammer, maar zo liggen de zaken. In elk geval kan ik me troosten met de gedachte dat mij niets onaangenaams zal overkomen. Ja, dat gaat werk rugby al. Ik moet er hier uit. Ik heb nog iets te doen in je. Goedenavond, mevrouw. Bedankt voor uw gezelschap. En denk u nog maar eens na over wat ik u gezegd heb? Die man is gek. De hemel zei dank dat hij weg is. Hoe heette dat spul ook alweer waar je het over had? Zulf. Ach nee, ik kan het me niet meer herinneren. Hier volgt een uittreksel van het dagboek van Miss Pender een paar weken later. Ik ben volkomen in de war. Het begon op de dag dat dat het die zonderlinge vreemdeling had ontmoet die een rugby uitstapte. In het avondblad stond een artikel over een man. Die in zijn bad was gestorven. Het woord bad trok mijn aandacht. Het artikel luidt als volgt. Rijke fabrikant sterft in zijn bad. Tragische ontdekking door echtgenoten. Een ontstellende ontdekking deed hele morgen Mr. John Palmer, echtgenote van de welbekende automobielfabrikant in rugby. Mr. Palmer, die een man van de klok was, kwam niet op tijd aan het ontbijt. Dit was zo ongewoon, dat er onderzoek werd ingesteld. De deur van de badkamer was afgesloten. Op kloppen kwam geen reactie. Toen de deur werd opengebroken, vond men Mr. Palmer dood in zijn bad. Medische hulp mocht niet meer baten. De doodsoorzaak was waarschijnlijk hartverlamming. Dit op zichzelf was al verontrustend genoeg. Rugby. En maar enkele uren na dat gesprek... Misschien ben ik wat overspannen, maar de gebeurtenissen herhalen zich op angstige wijze. Eerst die actrice, en vlak daarna die atleet, die hardloper, ja, die kan natuurlijk heel goed een zwak hart gehad hebben, en daarna nog ander. Ik geloof niet dat dit alleen maar toeval is, zoals bijvoorbeeld blinde darmontsteking of zoiets. De dag erna hoor je dat andere mensen het ook hebben en het al gehad hebben. Nee, nee, het is iets anders... Steeds dezelfde volgorde van gebeurtenissen, het warme bad, het vinden van het lichaam, en dan het onderzoek, met altijd weer dezelfde conclusie, hartverlamming als gevolg van het nemen van een te warm bad. Hm. Ik begin zelfs te geloven dat het nemen van een warm bad op zichzelf ongevaarlijk is, ik weet wel dat het mijne elke dag wat kouder wordt. Ja, Miss Pender raakte hoe lang hoe van streek. Het onderwerp nam haar helemaal in beslag. Dag in dag uit keek ze de kranten na. Met bevende vingers knipte zij er de berichten uit over nieuwe gevallen. Soms ging er wel eens twee of drie weken voorbij zonder dat er iets voorviel. Maar dan plotseling gebeurde er iets dat haar nog meer in de waar bracht dan al het voorgaande. Dit laatste geval is helemaal verschrikkelijk. De vrouw van een chemisch analist, jong en knap, is plotseling overleden. In haar bad? Natuurlijk. Voordien had haar man geprobeerd van haar te scheiden, maar zij weigerde. Dit had bij de officier van justitie een ernstige verdenking opgewekt, maar natuurlijk, de man praatte zich eruit. Zelf, chemicus, wist hij natuurlijk precies wat hij moest gebruiken. Ik wou dat ik me die naam nog maar kon herinneren. Dan zou ik een eind kunnen maken aan al die misdaden. Wat zei hij toen toch ook alweer? De volgende opwindende gebeurtenis vond plaats in de wijk, waar Miss Pender zelf woonde. Het betrof een zonderling oude man, die zeer gefortuneerd heette te zijn. Dood in zijn bad. Al zijn geld de bezittingen, die ten zijn huishoudster, die tijdens het gerechtelijk onderzoek in tranen uitbarsten. Krokodillentranen, alsof ze al die tijd al niet geweten had, dat ze het geld zou krijgen. En dan volgde weer de gebruikelijke uitspraak, hartverlamming, waarschijnlijk ten gevolge van het nemen van een te heet bad. Ik was er ik reken het nu tot mijn plicht om zoveel mogelijk de behandeling van dergelijke zaken bij te wonen. Ik heb er de tijd en het geld voor. Ik weet nu voor mezelf dat al deze gebeurtenissen op mij afkomen om het mij mogelijk te maken ze tot opheldering te brengen en de dader over te leveren aan de gerechtigheid. Ik weet, ik weet dat ik hem zou herkennen als ik hem ooit zou terugzien. Om wat te kalmeren, besloot Miss Pender die avond een korte wandeling te gaan maken, maar onwillekeurig richtte zij haar schreden in de richting van het huis, waar de zonderlinge oude heer had gewoond. Misschien kon ze daar iets ontdekken, wat er van pas zou komen. Onder een lantaarn dicht bij het huis stond de man. Ze verstijde van schrik. Ze herkende onmiddellijk de grijze regenjas en de slappe veldhoed. Wat moest ze doen? terugkeren of, of naar hem toe gaan en hem aanspreken. Ze besloot tot het laatste. Goedenavond. Goedenavond. Ach, bent u het mijn reisgenoot naar rugby? Ja, naar rugby. Komt u ook het terrein van de moorders verkennen? Wat denkt u ervan? Oh, niets bijzonders. Ik kende de man niet. Maar ik vind het wel uitermate vreemd dat wij we elkaar weer ontmoeten, juist hier. Ja, misschien wel. Woont u hier in de buurt? Ja. En u? Ik? Oh nee, ik kwam hier alleen om, uh, om iets te doen. Hmm. De vorige keer dat we elkaar ontmoeten, had u iets te doen in rugby. Dat klopt. Mijn zaken brengen mij door het hele land... Ik weet nooit waar ik de volgende dag weer naartoe moet. En toen u in rugby was, werd Mr. Palmer dood in zijn bad gevonden, is het niet? Ja, het toeval speelt ons vaak vreemde parten. Die arme Mr. Palmer. Hij liet al zijn geld na aan zijn vrouw, heb ik gehoord. Ze is nu rijk. En bovendien een mooie vrouw. En heel wat jonger dan hij. En toen nam Miss Pender een besluit. Ze moest hoe dan ook meer te weten zien te komen van deze man. De man die haar afkeer inboezende, maar haar tegelijkertijd op een vreemde manier aantrok. Hoewel van nature verlegen, verzamelde ze al haar moed en vroeg hem bij haar thuis een kopje koffie te komen drinken. Haar huis was vlak in de buurt. De man accepteerde haar uitnodiging. Bijna te gretig vond ze. Suiker? Alsjeblieft. Ja, ik ben een van die mensen die graag wat koffie bij hun suiker hebben. Er uh, zijn de laatste tijd nogal wat mensen in hun bad gestorven, vindt u niet? Och, dat is op zichzelf niets bijzonders. oh nee? Of misschien ook wel. Maar vergeet u niet, het is aan de andere kant een vrij vaak voorkomend ongeluk. Ach ja, misschien valt het nu ook wat meer op, omdat we samen dat gesprek in de trein hadden. Uh, maar toch vraag ik me af... Gaat u verder? Wat vraagt u zich af? Nou ja, ik vraag me af, of misschien ook iemand anders uh, toevallig dat Gif heeft ontdekt waar u over sprak, uh, hoe heet het ook alweer? Oh, dat lijkt me niet aannemelijk. Nee, ik geloof dat ik wel de enige ben die ervan op de hoogte is. En ik heb het bij toeval gevonden toen ik naar iets anders zocht. Nee, nee, ik kan me niet voorstellen dat dat op zoveel plaatsen tegelijk in het land ontdekt is. Maar al die gerechtelijke uitspraken tonen wel duidelijk aan... wat een veilige manier het zou zijn om je van iemand te ontdoen. Bent u soms chemicus? Nee, nee, ik ben mannetje van alles. Ik studeer nogal veel, van alles door elkaar. Ik zie dat u ook veel belangstelling voor boeken hebt? Ja, dat heb ik altijd al gehad. En nou, ik vind het zo prettig dat ik nu in de gelegenheid ben om ze aan te kunnen schaffen. Waarom nu pas? Nou ja, ik heb mij niet altijd zo ruim kunnen bewegen. Toen ik nog onderwijzeres was, kon ik mij alleen de boeken permitteren die ik voor mijn werk nodig had. Maar toen ik die erfenis kreeg, kon ik aan mijn verlangens voldoen. Ach, excuseert u me even, ik moet wat melk uit de keuken halen en kijkt u maar even wat verder. En is er iets van uw gading bij? Oh ja, er staat heel wat wat ik zelf ook graag zou willen hebben. Uw naam is dus Pender, volgens de ex libris Ja. En de uwe? Ik behoor tot de grote familie Smith. En ik moet werken voor de kost. Ik vind dat u het hier bijzonder smaakvol hebt ingericht. Nou, ik woon hier dan ook echt naar mijn zin. Als u wilt. Dank u. Weet u... Toen ik met werk ophield en hier kwam wonen, was ik eigenlijk eerst wel een beetje bang dat ik me ja, hier wat eenzaam zou voelen, hè? me zou gaan vervelen. En dat is niet zo? Oh, in tegendeel, ik kom nog tijd tekort. <tijd> u bent niet getrouwd, dus ik vraag me. Nee, en ook nooit geweest. Dan is het niet waarschijnlijk dat u in de toekomst iets van sulfaat of iets dergelijks nodig zult hebben... Zeker niet als u geen plannen hebt en oppast voor fortuinzoekers. Gelooft u dat maar? Nee, nee, nee, Mr. Smith. Voorlopig zal ik uw hulp nog niet inroepen. Trouwens, hoe zou ik u kunnen vinden als ik u nodig had? Mijn beste Miss u zou niet hoeven te zoeken. Ik zou u wel vinden, wees u daar zeker van. Nee, nee, dat zal niet de minste moeilijkheden opleveren. Het eerste kopje koffie werd gevolgd door een tweede. Mr. Smith bleek een aangenaam kouzuur. En Miss Spender betrapte er zich op. Dat ze hem bijna sympathiek begon te vinden Tot ze zich weer realiseerde Waarvoor ze hem eigenlijk had uitgenodigd Om meer te weten te komen Van die geheimzinnige sterfgevallen En zijn mogelijk aandeel daarin Maar hoe listig en luchtig Zij er vragen ook Door het gesprek heen wisten vlechten Mr. Smith gaf zich niet bloot Later dan ze verwacht had Nam hij afscheid Ik dank u voor de hartelijke ontvangst ik heb het bijzonder prettig gevonden Ja, ik verwacht niet dat we elkaar nog eens zullen ontmoeten Maar het blijft natuurlijk mogelijk Het leven stelt ons vaak voor verrassingen Dus wie weet Ik heb hem teruggezien Ik heb hem teruggezien Vreemd Hij maakt een sympathieke indruk Bijna charmant zou ik zeggen maar dat maakte hem juist dubbel gevaarlijk. Want dat hij meer van al die afschuwelijke zaken af weet, is me nu wel duidelijk. De manier waarop hij mijn vragen wist te ontwijken, sprak Boekdelen. Ik heb hem weer teruggezien en ik weet nu hoe hij heet, Smith. Nee, nee, nee, nee, nee. ik verbeeld het me niet. Wat moest hij anders vanavond bij dat huis... Juist huishoudster vertrouw ik niet. Maar hoe kan zij van Smith gehoord hebben en van zijn formule? En hoe kom je met hem in contact als je dat wilt? U zou niet hoeven te zoeken. Ik zal u wel vinden. Ach, onzin, onzin. Hoewel, als hij werkelijk zaken doet door het hele land... Mijn zaken brengen mij overal. Ik moet overal ter plaatse zijn. Niemand is te vertrouwen, weet u. Absolute macht over leven en dood. Er gaat van moord een fascinerende invloed uit. Je raakt eraan gewend. Misschien had ik het u niet moeten vertellen. Als u gaat praten, zou het zeer gevaarlijk voor mij kunnen zijn. Zeer gevaarlijk. Uw bestaan op zichzelf betekent voor mij al een gevaar. Nee. Nee, dat heeft u niet gezegd. Maar... Hij zou het gezegd kunnen hebben. Natuurlijk. Als hij weet dat ik hem verdenk... is mijn leven ervaar. Dan zal hij nergens... voor terugdenken. Dan zal hij... terugkomen om... Gro gro grote hemel. De, de koffie. Dat laatste kopje koffie. Oh, misschien is het al te laat. Ik ben even weg geweest. Misschien heeft hij... heeft hij er toen... Oh, nee... Nee. Uittreksel uit de dagboek van Miss Pender een paar dagen later. Of het braakmiddel er de oorzaak van is, weet ik niet, maar ik leef nog. Het warme bad schijnt wel essentieel te zijn. Voorlopig maak ik daar dan ook geen gebruik van. Maar het is mij wel duidelijk dat ik in groot gevaar verkeer. Mijn ramen en deuren hou ik gesloten en ik ga alleen even naar buiten om mijn boodschappen te doen en een krant te kopen. Ik heb zojuist gelezen dat er op zaterdagmorgen in Lincoln weer een gerechtelijk onderzoek wordt gehouden. Een man overleden tijdens het nemen van een Turks -bad. De methode van Mr. Smith wordt dan niet subtiel op. Ik heb een besluit genomen, zo kan het onmogelijk doorgaan. Ik ga naar Lincoln, naar dat onderzoek. En als weer dezelfde uitspraak volgt en hij is daar, dan zal ik hem ter plekke ontmaskeren als de moordenaar. De verklaringen van de getuigen, deskundigen gehoord hebbend, is de uitspraak gewettigd dat J.C. Burns, laatstelijk gewoond hebbend in Lincoln, op natuurlijke wijze is overleden. De doodsoorzaak is waarschijnlijk hartverlamming, als gevolg van een te grote verhitting van het lichaam, veroorzaakt door het nemen van een Turks bad. Daarbij gevoegd de gevorderde leeftijd van de overledene, is het voor de onderzoekcommissie niet moeilijk te onderschrijven... Geëmotioneerd worden Miss Pender de uitspraak aan. Ze had niet anders verwacht. Nu zou voor haar het grote moment aangebroken moeten zijn, om haar stem te verheffen en de moordenaar aan de kaak te stellen. Maar er bleek geen moordenaar aanwezig. In het kleine zaaltje viel geen spoor van Mr. Thmees te ontdekken. Vol opgekropte spanning verliet Miss Pender het gebouw. Doelloos en met nietziende ogen dwaalde ze in de omgeving rond. Ze kwam terecht in een park. Het voetpad volgend. Sloeg ze rechts af. En daar op een bank zag ze een man die ijverig zat te schrijven. Het was juist. Resoluut stapte ze op hem af. Goedemiddag. Goedemiddag. Ah, Miss Pender, bent u het? Wat een verrassing. Wat doet u in Lincoln? Ik ben naar het onderzoek geweest betreffende Mr. Burns. Ah, juist. Die oude heer die is overleden. Overleden in zijn bad? Ik heb naar u uitgekeken, maar u was er niet. Dat klopt. Vriend. Bij die andere zaken was u wel steeds aanwezig. Dat kan ik wel verklaren. Het was erg benauwd in dat zaaltje. Men had mij tevoren al verteld hoe de uitspraak zou luiden. Hartverlamming. Als gevolg van het nemen van een te heet Turks bad. Juist. Mr. Burns was zeker ook gefortuneerd. En hij had waarschijnlijk ook een veel jongere, knappe vrouw. Hoe weet u dat? Ik weet het niet. Ik raad er maar naar. Dat lag voor de hand. Tja, het is een bijzonder tragisch ongeluk. Maar gezien zijn leeftijd nam hij ook wel een groot risico. En zeker als dat risico een handje wordt geholpen. Wat bedoelt u? Kom, Mr. Smith. Bent u vergeten wat u mij toen in de trein hebt verteld? Van die geheimzinnige formule die u bij toeval had ontdekt? Maar u gelooft toch niet... Dat het ongelukken waren? Nee, dat geloof ik zeker niet. Daarvoor lijken de omstandigheden te veel op elkaar... Mr. Palmer in rugby, de man bij mij in de buurt. En nu weer deze Mr. Burns. Dat waren geen ongelukken, Mr. Smith. Dat was brute moord. En u weet er meer van. Maar... U verschaft het dodelijke gif. En dat zal niet voor niets geweest zijn. In feite bent u de moordenaar van al die mensen. Miss Pender, ik moet u zeggen... ik dat... het maar niet. Ik weet het. En daarom hebt u ook geprobeerd om mij te vermoorden. U... Hoe komt u daar eens zemels bij? Die avond bij mij thuis. Toen hebt u al gemerkt dat ik u verdacht. En daarom hebt u van dat gif in mijn koffie gedaan. Maar ik vertrouwde het niet en ik heb een braakmiddel ingenomen. Vandaar dat uw poging mislukt is en ik uh, nu hier ben. Een braakmiddel? Maar mijn beste mispendel... Ik ben uw beste mispendel niet en dat zult u merken ook. U hebt nu lang genoeg gemoord en voor dan nog meer slachtoffers vallen ga ik u aangeven bij de politie. Dat zou ik niet doen als ik u was. Oh nee, oh nee. Hoe oh, wilt u mij dat beletten? Hm? Er is een mens in het park. Als u mij kwaad wil doen, dan ga ik gellen en dan komen ze hier naartoe. Ik ben helemaal niet van plan om u ook maar iets te doen. Luister, meneer Spender. U bent helemaal over u toe, dat geloof ik. Wat ik u toen in de trein gezegd heb. Nou ah, ja, ik kan het beter bekijken. Ja, dat u de moordenaar bent. Dat u al die mensenlevens op u geweten hebt. Nee, nee, natuurlijk niet. Dat waren zonder meer ongelukkige omstandigheden. Hoe durft u dat vol te blijven houden? Maar de politie zal u wel weten te vinden. Wacht maar. Nou ja, als u dan met alle geweld naar de politie wilt gaan, zal ik u die tegenhouden. Maar de gevolgen zijn voor uw rekening. En ik zal erbij zeggen dat u mij weer bedreigd hebt. Zomer. Brigadier heeft de verklaring keurig uitgetikt. U hebt hem gelezen. En als u akkoord gaat, dan moet u hier even tekenen. Ja, tuurlijk, inspecteur. Alsjeblieft. Dank u. Gelooft u mij, deze man moet zo snel mogelijk gepakt worden. Anders vallen er nog meer slachtoffers. Laat u dat maar rustig aan ons over, mevrouw. Gaat u nu maar naar huis. Als we u nodig hebben, dan hoort u wel van ons. Brigadier, laat mevrouw even uit, wil je? Deze kant, mevrouw. Ja. Dank u wel, heer Brigadier. Nou, wat zeg je van zoiets? Mensen vergiftigen ze sterven in een bad. Zoiets krankzinnigs hebben we nog niet meegemaakt. In plaats van bij ons had ze beter een bezoekje bij de dokter kunnen brengen. Dat lijkt me noodzakelijker. Nou ja, we zullen wel zien, bergen maar op. Uit het dagboek van Miss Pender een maand later. Sinds ik mijn aanklacht heb ingediend, heeft de politie nog niets gedaan. Dat blijkt wel, omdat er inmiddels weer zo'n badmoord heeft plaatsgevonden. Ik kon niet naar het onderzoek, omdat ik mij al enige tijd niet zo prettig voelde. Ik besef ter degen dat het nog steeds in groot gevaar verkeer. Als ik de straat op ga, ben ik gewapend. Niet met een revolver of iets dergelijks, maar met een stuk lodend pijp dat precies mijn tas past. Ik voel me nu weer goed genoeg om morgenmiddag naar Deptford te gaan. Daar wordt opnieuw zo'n lugubere zaak behandeld. En als ik hem daar zie, als de politie dan niets doet, zal ik zelf wel handelen. Hij was er. In het gele schemerlicht van de rechtszaal zag ik hem. Met een wat spottende trek om zijn mond, dat zag ik duidelijk, zat hij aantekeningen te maken. Ik had mij wat verdekt opgesteld, zodat hij mij niet kon zien. Na de uitspraak, die u wel kunt raden, verliet hij snel de zaal en ging naar buiten. Op ene afstand volgde ik hem. De plotseling opgekomen mis maakte het mij makkelijk om ongezien te blijven. Na enkele straten doorlopen te hebben, kwamen we bij de rivier. Vlak bij de waterkant, in de mistkring van een straatlantaarn, stond die plotseling stil en haalde een notitieboekje tevoorschijn. Terwijl hij schijnbaar iets opzocht, sloop ik dichterbij mijn wapen in de hand. Jij gemeene moordenaar! Miss Pender? U? Wat doet u hier? Uh, luister eens goed naar me. Miss Pender! Met mijn linkerhand sloeg ik eerst het boekje uit zijn vingers... En toen hij zich bukte om het op te rapen, sloeg ik toe met de loodpijp. Drie of vier keer, tot hij niet meer bewoog. Mijn hart bonste en deed pijn van inspanning, maar ik wist dat ik mijn werk moest voltooien. Ik sleepte hem naar de kademuur en liet hem zakken in de rivier. Als ik aan terugdenk, verwonder ik mij erover dat ik het heb kunnen volbrengen. Maar het moest gebeuren, want de maatschappij moest verlost worden van dat monster. Morgen ga ik kanten halen. Het zal wel met vette koppen vermeld worden. En als later blijkt wat voor een dienst ik het land heb bewezen, dan zal ik mij bekendmaken. Dit was de laatste notitie in het dagboek van Miss Spenter. De volgende morgen ging zij al vroeger buiten om kranten te halen. Vol spanning zocht zij naar het grote nieuws, maar geen woord over Smith. Blijkbaar was hij nog niet gevonden. Die dag herbeleefde zij zovele malen haar angstig avontuur op de mistige rivier dat ze bijna ziek van emotie naar bed moest, om haar bonkende hart wat tot kalmte te brengen. Maar ondanks alles overheerste bij haar het triomfantelijke gevoel dat ze de mensheid een weldaad had bewezen. En de volgende morgen... Ja, hoor, vanaf de tweede pagina staarde haar dat bekende gezicht aan, compleet met een spottende trek om de mond. Zij las... Laffe moord op journalist. Zo was meneer journalist, vandaar dat hij overal kwam gistermiddag werd uit de rivier bij Detford het stoffelijk overschot opgevist van William J. Smith, journalist bij onze krant. Sexy wees uit dat het slachtoffer met een zwaar voorwerp enkele maal op schedel is geslagen en daarna in de rivier is geworpen. Op enige afstand van waar het lichaam werd aangetroffen, vond de politie onder een straatlantaarn... Bloedsporen. Het vermoeden bestaat dat het slachtoffer daar onverhoeds is aangevallen. Op enige meters van de plek werd een leren dameshandschoen aangetroffen. leren dameshandschoen? Die is van mij. Dat ja, tu natuurlijk uit mijn tas gevallen toen ik die pijp eruit haalde. Men gisteren nog naar of de vondst in verband staat met de aanslag of dat het gewoon een verloren voorwerp is. In elk geval zou de politie gaarne in contact komen met de eigenaars. Dat zal ik zeker doen. Als eenmaal aan het licht is gekomen met wat voor een beestmens ik heb afgerekend. Als speciale rechtbankjournalist versloeg William Smith voor onze krant vele moordzaken en andere delicten. Het wordt niet uitgesloten geacht dat men... Uit bepaalde kringen wraak op hem heeft willen nemen. Het onderzoek duurt voort. Natuurlijk onderzoeken jullie maar. Dan komen jullie er vanzelf wel achter wat een monster het was. Wij, als zijn collega's bij de krant, voelen een diepe deernis met het slachtoffer. We hebben hem leren kennen als een sympathieke en integere persoonlijkheid. Ja, ja, ja, ja, wacht maar af. Naast zijn prettige omgangsvorm beschikte hij over een grote dosis humor. Hij genoot ervan als hij zijn medemensen beet kon nemen. Vooral zijn mi misschien wat bizar verhaal over het thanatolsulfaat paste hij graag toe. Thanatolsulfaat? ja. Dat was het. Ver... Verhaal? Hij, hij deed dan voorkomen in het bezit te zijn van een chemische formule... die een dodelijke uitwerking had zodra men een warm bad gebruikte. Warm bad gebruikte? Onzin natuurlijk, maar hij wist het verhaal met zoveel overtuiging te brengen dat... Nee... Nee, dat kan niet. Dat, dat mag niet. Een verhaal. Een verhaal. En ik, ik heb het ook geloofd. Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik in s' staan doen? Ik, ik, ik heb een mens gedood. Vermoord. Een onschuldig mens. Ik moet. Ja, ja, ja, dat. dat moeilijk, dat moeilijk. Ja. Oh. Oh. Oh. Politiepostwerk 14. Hallo, u spreekt met de politie. Geef antwoord, alsjeblieft. Hallo, politiepostwijk 14. Men vond Pender vooroverliggend op de grond. De telefoonhaak nog krampachtig vastgeklemd in de hand. Doodsoorzaak? Ach, die is u wel duidelijk. In de handtas ontdekte de politie een lodend pijp en één rood leren handschoen. Dat gaf stof tot nadenken. En dit was het dan, beste luistervrienden. Volg mijn raad en geloof niet alles wat men u vertelt, en zeker niet van vreemden. Volgende week heb ik weer een aardig verhaaltje voor u. Wat dacht u bijvoorbeeld van. Nou ja, wacht maar af. Uw gastheer, de man in het zwart, neemt afscheid van u en wenst u een aangename nachtrust.